Aan de oppositie maar in de praktijk bleef hij keihard optreden tegen betogers. Bij IKEA in Delft is vanmiddag een verdacht pakketje gevonden in de parkeergarage. Zo'n 600 bezoekers en personeelsleden werden met bussen weggebracht omdat ze niet bij hun auto konden. In de garage was een winkelwagentje ontdekt met een verdacht pakketje erin. Een snuffelhond van de politie was aangehaagdje vrijgegeven.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 Driebander Dick Jaspers heeft zijn Europese titel geprolongeerd. In de finale van het toernooi in Porto won hij net als vorig jaar van de Belgische biljarter Merks Het werd 3-0. Het is de vierde keer dat de 45-jarige Jaspers het Europees kampioenschap wint. Behalve vorig jaar deed hij dat ook in 2003 en 2008. Jaspers is ook tweevoudig wereldkampioen. Het weer, vannacht verdwijnen de bewolken, de buien grotendeels, morgen zonnige periode. laat. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. Zee Zandvoort en z Zomerhits zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu. Tap trappie.